7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Luchthavens New York gaan weer open na noodweer. Zeven railschoppers haren herkent in opsporing verzocht. En er komt een nieuwe trilogie van Star Wars.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 PvdA-leden zijn in Utrecht bijeen geweest om te praten over het regeerakkoord. Op de eerste van drie partijbijeenkomsten gaven PvdA-leider Samson en partijvoorzitter Spekman tekst en uitleg. De bijeenkomst leverde weinig ronduit kritische geluiden op. Wel werden onder meer vragen gesteld over de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en het verkorten van de WW-duur van 38 naar 24 maanden. Samson herhaalde in Utrecht dat hij dat pijnlijke maatregelen vindt.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 Het college van Roermond viel vorige week nadat alle VVD-wethouders waren opgestapt. Uit solidariteit met partijgenoot Van Rij. De VVD wordt beschuldigd van corruptie en van het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Van Rooij was twee keer staatssecretaris van Economische Zaken onder premier Lubbers. En de afgelopen jaren was ze collegevoorzitter van de universiteiten in Tilburg en Utrecht.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 Het eerste deel komt uit in 2015. Dat werd duidelijk bij de bekendmaking van het nieuws dat Lucasfilm, de maatschappij van de Star Wars films, wordt overgenomen door Walt Disney. De geestelijk water van de films, George Lucas, heeft zijn bedrijf verkocht aan Walt Disney voor zo'n 4 miljard dollar. Hij regisseert de nieuwe trilogie niet, maar is er wel als adviseur bij betrokken. Dan is weer nog vanochtend op een aantal plaatsen nog veel bewolking. Vanmiddag zonnige perioden. De temperatuur stijgt naar 11 graden. Morgen meer wind. In de loop van de dag gaat het regenen. En het wordt dan een graad of 10. ABV-verkeersinformatie: de, de A27 van Utrecht naar Gorkum is dicht tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos. Daar is een ongeluk gebeurd met een auto met aanhanger. Er zijn andere auto's tegenaan gereden. Er staat daar een file de andere kant op. Op de A27 van Breda naar Utrecht voor Lexmond 7 kilometer. Het verkeer kan in beide richtingen omrijden via de A2. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen staat tussen Tiel en Echteld 3 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil, de rechterrijstrook rijstrook is dicht. En bij de spoorwegen is er vertraging tussen Zutphen en Dieren... en tussen Zutphen en Apeldoorn, daar rijden geen treinen. Er is een spoorburgbrug aangevaren door een schip. De vertraging is meer dan een uur.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 Door met ondernemen. ORA, direct geregeld. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Advocaat Bram Moskovits is optimistisch over zijn kansen in hoger beroep. Theo de Roos, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht, denkt daar anders over. Je hoort hem zo dadelijk pils in de uitzending. Eerst naar verwoesting en ontregeling. We gaan naar Sandy. Tja, Sandy heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Er zijn tientallen doden. Miljoenen mensen zitten zonder stroom... en vervoer is volledig ontregeld. We gaan naar Washington, naar correspondent Wessel de Jong. Wessel, eerst maar de actuele situatie. Waar is Sandy op dit moment? Sandy is afgezwakt inmiddels tot een uh, tropische cycloon. Ze gaat nu richting Canada. Is uh, op dit moment in Amerika in de buurt van Pittsburgh. Is zojuist langs Boston getrokken met veel overlast. Nou, landinwaarts in West-Virginia zorgt uh, Sandy ook voor veel problemen. Botst daar met koude pollucht uit het noorden. Er valt veel sneeuw uit. Nou, in de Appalachen is zo'n beetje 60 centimeter sneeuw gevallen. Dus tot morgen geldt daar ook zelfs een sneeuwstormalarm. En dat voel je eigenlijk overal. Dat voel je ook hier. Het is overal al in één klap veel kouder geworden aan de Oostkust. En dat is lastig voor al die mensen zonder stroom, want veel mensen verwarmen zich natuurlijk met elektriciteit. En wat valt er te zeggen over de schade die Sandy heeft achtergelaten? Ja, iedereen is nog hard een balans op aan het maken. Uh, CNN spreekt en ook andere zenders spreken van 33 doden in, in acht staten. Nou, andere zenders spreken weer van 45 tot 50 doden. Dus die zijn vermoedelijk toch wat somberder over het lot van, uh, van alle mogelijke vermisten uh, 6,9 miljoen mensen zitten zonder stromen, daar hoor ik deze keer, hoor ik daar niet bij nou, dat waren er eerder vandaag, waren dat nog 8 miljoen, dus je begrijpt de elektriciteitsbedrijven allemaal, die zijn keihard bezig, vol op volle toeren bezig, om al die kabels, uh, waar die bomen doorheen zijn gegaan, om die kabels te herstellen uh, dat zijn ze hard mee bezig nou, het zwaarst getroffen zijn natuurlijk toch, uh, al met al zijn New Jersey en New York, de schadebedragen die nu genoemd worden, daar kan ik niet zoveel chocolade van maken, die variëren van 20 tot 40 miljard dollar. Het hangt er maar net van af wat je dan allemaal meerekent. Of het dan alleen om materiële schade gaat... of om inkomsten die gewoon gemist zijn. Zeg best Wessel, de verkiezingen komen rap dichterbij. Spelen die nog een rol überhaupt in de hoofden van de Amerikanen op dit moment? Nou, daar gaat het op dit moment op, de, op televisie eigenlijk nauwelijks over. Ja, het is een cliché, maar Amerika is natuurlijk beeld. Er is nu ongelooflijk veel aandacht voor een afgebroken bouwkraam op Ground Zero. Die is afgebroken bij het WTC op de negentigste verdieping. Nou, hoe dat opgelost moet worden, dat is echt topstory nummer één op dit moment op televisie. Verder wordt eindeloos nagekaart over de evacuatie van een kraamafdeling afgelopen nacht uh, in New York. Heldhaftige verhalen van verpleegsters die uh, met couveuze strappen afrenden. Nou, het zijn natuurlijk allemaal prachtige verhalen, maar de echte drama's die spelen zich natuurlijk nu net buiten New York af. He, bijvoorbeeld in Queens, 80 huizen afgebrand, in Hoboken, straten onder water kunnen mensen niet uit, niet geëvacueerd. Heel Atlantic City, zeg maar, het Las Vegas van de Oostkust, eh, compleet zonder stroom, helemaal onder water. Mensen, veel mensen niet geëvacueerd, zitten daar dus vast. Mensen zitten daar nog echt dagenlang, zullen ze daar in de ellende zitten. De campagnes, want die verkiezingen gaan wel door natuurlijk. Wanneer gaan die weer op stoom komen? Ja, die, die, die verkiezingen die gaan gewoon door inderdaad. Die, die campagnes die zijn opgeschort, maar niet opgeschort. Uh, Obama gaat morgen, wat ik net over had, dat Atlantic City daar gaat morgen. Obama gaat daarheen. Een pikant detail, dat doet hij samen met de gouverneur van New Jersey. Nou, dat was de man die op de republikeinse conventie de keynote speech hield. Een hele belangrijke republikein dus. Dus je begrijpt vriendschappelijke beelden samen met deze Chris Christie. Dat je hebt natuurlijk echt het idee van een president die boven de partijen staat. En dat is natuurlijk heel doelbewust gericht op die zwevende kiezer. Die moet in die laatste zes dagen nog even dat, uh, dat duwtje over de drempel krijgen. Die zwevende kiezer vindt dit natuurlijk heel fijn om een president te zien die even nu niet aan politiek doet. Wessel de Jong, onze correspondent in Washington. Dan naar Pramoscovic, de advocaat. Beet gisteren van zich af in het programma Paul en Witteman... maakte hij duidelijk dat hij zich niet voetstoots neerlegt... bij de beslissing van de Raad van Discipline... om hem voor de rest van zijn leven uit zijn ambt te zetten. De terugrechter in Amsterdam heeft advocaat Bram Moskovic levenslang gerailleerd. Ik heb uh, betere dagen gekend. De advocaat wordt uit zijn ambt gezet. En dat viel tegen. Omdat hij het aanzien van de advocatuur heeft aangetast. Maar ik ga dus in beroep. Verweerder heeft diverse belangrijke regels overtreden. De belangen van zijn cliënten ernstig verwaarloosd. Ik heb een behoorlijk lopende praktijk. Heel druk. Ik ben altijd op een zitting als dat moet. Als je duizenden cliënten hebt, en die heb ik... En daar gaan er vijf van klagen. Gesteld even dat ze gelijk zouden hebben, quot non, hè? dan zou dat nog geen patroon zijn. Vast is komen te staan dat Verweerder herhaaldelijk de regels heeft overtreden... die voor alle advocaten gelden met betrekking tot het aannemen van contante betalingen. Dat is in de strafpraktijk volstrekt gebruikelijk. Ja. Er komt een oom uit Turkije of uit Marokko of uit een ander land en uh, die komt mij betalen. Er wordt een kwitantie voor afgegeven, wordt naar de bank gebracht... En dan uh, ga ja. ik mijn werk doen. Specificeert hij niet of niet tijdig zijn werkzaamheden? Zijn er onverklaarbare verschillen tussen zijn administratie en afgegeven kwitanties? Is die kwitantie altijd gelijk aan het bedrag wat u ontvangt? Uiteraard. Ontwacht? Het op peil houden van de vakbekwaamheid. Ja, ik heb inderdaad die punten niet gehaald. Het vaststellen van jaarstukken en het meewerken aan het wettelijk toezicht door de deken. Die verordening die heb ik niet nageleefd, dat, be dat bepaalt dat boven een bepaald bedrag. Ik uh, uh, denk dat je naar, de naar de deken moet of ik het mag aannemen. En zegt... Het is dus geen wet, het is geen richtlijn van de overheid, het is een interne oekase van de orde, mm. omdat ze witwassen willen tegengaan. Daar ben ik een voorstander van. Maar ik ben geen verlengstuk van het Openbaar Ministerie, ik ben ook geen financiële rechercheur. Dus mijn stelling is dat prima is, het is om witwassen tegen te gaan. Maar ik ga niet aan de deken vertellen wie mij betaalt, in welke zaak ik word betaald, hoeveel mij wordt betaald. Want dan zou het mijn beroepsgeheim schenden. Verweerderd heeft geen inzicht getoond in zijn fouten, niet van eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen geleerd. En heeft niet getoond dat enige verbetering en wijziging in zijn opstelling is te verwachten. Ik heb het ook nog nagezocht. Ik weet dat ik nooit veroordeeld ben voor het niet bijwonen van een zitting. Ik heb een berisping gekregen omdat ik onvoldoende goed contact met een cliënt zou hebben gehad. Ja, en het niet verstrekken van afrekeningen en declaraties. Dat zal ook een keer gebeurd zijn, ja. Juist. Ik heb de op één na lichtste straf toen gekregen, een berisping. Ja. Ik ben 27 jaar advocaat, ik ben nooit geschorst. Ja. Ik heb twee keer een berisping gehad en dat heb ik vandaag. De gegrondverklaarde klachten zijn ernstig en talrijk. De raad komt dan ook tot de conclusie dat het niet verantwoord is dat Verweerder we nog langer als advocaat de praktijk uitoefent. Op het moment dat de klacht door de Raad van Discipline nu gegrond is verklaard... staan daarmee niet de feiten was al was het maar omdat ik nog een hoger beroep kan. De Raad legt de maatregel op van schrapping van het tableau... ingaande op de tweede dag na het onderroepelijk worden van deze uitspraak. De zitting is hierbij gesloten. Als het hof zegt, we gaan je schrappen... op dat moment heb ik uh, niks meer te zoeken in de advocatuur. En dan? Misschien ga ik wel de wereld overhooien. Praten doen we praten door over Bram Moskowicz met Theo de Roos, hoogleraar strafrecht en strafproces. Meneer de Roos, goedemorgen. Goeiemorgen. 27 jaar in dienst, zegt Moskowicz. Nooit geschort, tweemaal een berisping. Is dat een goede staat van dienst? Nou, berisping zou ik zelf ervaren als een behoorlijk pittige straf. En dan ook nog twee keer. Ja. Ja, dat dat uh, weet ik niet. Komt dat niet vaker voor in de wereld van de strafpleiters? Nou, als, als iemand al twee keer is berispt, dat, dat is pittig hoor ook met 27 jaar advocatuur um, en zeker als het gaat om de van cliënten dan dat is niet, niet fijn. Uh, dan neem ik weg overigens, dat dan de sprong naar een rode mens uh, fors blijft. Dat, dat, dat moet je wel uh, onderkennen. Maar meneer De Roos, we horen toch ook misschien wel weer opnieuw... meneer Moscovici uh, aangeven dat het allemaal wel meevalt. En dat is volgens uh, de Raad van Discipline juist het probleem. Dat hij geen inzicht heeft in zijn fouten... en dat verbetering dus onwaarschijnlijk is. Dat laten ze zwaar meewegen in het oordeel. Vindt u dat terecht? Nou ja, terecht. Ik ken het dossier onvoldoende om te zeggen of die beslissing uit de nou recht is. Uh, ik, ik lees, ik, ik heb het uit de publiciteit, ik hoor nou zijn reactie. Ik, en ik heb natuurlijk de Raad van Discipline de uitspraak horen doen. Mm -hmm. uh, en ik heb natuurlijk de deken in Amsterdam gehoord. De deken in Amsterdam is aanzienlijk milde. Uh, en het uh, Hof, ja, oh, de, sorry, de Raad van Discipline, kennelijk, uh, ja, die pakt pak door. En uh, dat, is, dat is wel opmerkelijk, dat is ook heel zwaar. Uh, maar de reden waarom ze het doen is heel duidelijk. Wel, een uh, gedachtegang is wel begrijpelijk. Iemand die, die lak heeft aan regels, en dan inderdaad ook niet zegt: van ja, ik ben fout geweest, behalve misschien op die puntjes. Uh -huh. uh, uh, ja, die moet dan maar uh, uit de advocatuur verdwijnen. Ja, maar toch, meneer De Roos, u zegt, dat is, u zegt ook: dat is opmerkelijk. Ja. Wil je gerooieerd worden, dan moet je toch echt niet deugen voor je vak? Is dat in dit geval zo? Ja, dat is hoe je het bekijkt, want het eh, gaat niet om de bekwaamheid van Moskowitz. Eh, ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat eh, zijn reactie gisteren bij Paul Witteman... Eh, dat is een, een, een, een mooi pleidooi. Het eh, eh, zal misschien ook velen overtuigen, maar op het hof van de overtuigt, is weer de vraag. Want eh, ja, hij gaat natuurlijk niet heel specifiek in. Hij heeft één punt. Dat is uh, misschien wel twee, maar in ieder geval één heel belangrijk, dat is het uh, verhaal over uh, de, uh, niet willen meewerken, geen verlengstuk van justitie. Nou ja, uh, dat is een, een, een hele touwtrekkerij geweest destijds tot de ontkoming van die regels, want hij heeft gelijk, het is geen wet, het is een uh, interne uh, uh, code zou je mm. kunnen zeggen, maar wel door de hele orde aanvaard, met alle organen van de orde. Die ook eh, vertegenwoordigende organen hebben. Ja. En na, na een strijd met justitie, de principiële strijd met justitie, altijd met de, de overheid: van ja, als jullie dat niet doen, dan gaan we zelf. Uh, ...jullie aanpakken. Ja. En ja, in die spanning moet je natuurlijk compromissen zoeken. Dat is gebeurd. Ja, en, daar, en daar moet je dan natuurlijk als advocaat wel aan houden. En als je het niet doet, ja, dan, dan, dan, dan krijg je moeilijkheden. Ja, maar maar ook... meneer de zegt u, het, het is behoorlijk. Uh, berispingen uh, he, die zijn wel stevig, maar toch. Uh, de sprong ja. naar rode is is vervolgens groot. Zou ja. het kunnen? En dan... Um, Denk ik maar even door en kijk ik vooral terug in uh, wat er tot nu toe gebeurd is. De Tweede Kamer ja, heeft kritiek gehad op de Tuchtraad. Dat ze niet streng genoeg waren. Dat er misschien een commissie moest komen buiten de advocatuur die ja. moest beoordelen. Ja. Of het wel goed ging. Zou het kunnen dat ze nou, misschien er een schepje bovenop hebben gedaan om die reden? Dat zou kunnen. Gisteren uh, hebben we ook Jan Loorbach op de televisie gezien. De Algemeen Deken, de Landelijk Deken. En uh, die heeft nog eens weer namens uh, zijn organisatie uh, verzet... Principieel tegen dat toezicht van uh, buiten. Mm -hmm. Daar zijn ook hele goede argumenten voor, hè, want, omdat de applicatuur natuurlijk altijd onafhankelijk moet zijn. Maar uh, ja, dat gaat wel hand in hand met een effectief werkend uh, zelfreinigend vermogen, om het zo te zeggen. En, uh, en dat tonen ze dat... hiermee zogezegd aan? Ja, met name ook in de motivering wordt wel flink doorgepakt. Wordt gezegd, ja, maar dit, zo iemand hoort niet thuis in onze cultuur. En dat is ook een signaal natuurlijk naar, naar de buitenwachting. Ja, maar meneer de Roos, ook Lopag vond die, uh, ro dat royement wel fors. Ja. ja. En uh, Moscovici zegt ook, ja, er is een beeld van mij geschetst. Is, heeft u ook de indruk dat zijn hoofd boven het maaiveld uitstak... en dat dat, dat dan toch af moest? Ja, dat is heel moeilijk vast te stellen... omdat er echt naar eenmaal geen vergelijkbare gevallen zijn. Er zijn wel meer mensen, meer advocaten geroyeerd. Maar eh, ja, euh, Bram Moskowitz is de bekendste advocaat van Nederland. Eh, dus dan heb je al gauw beelds van... Ja, ze moeten, het is een soort feit eh, met hem. Eh, maar de, de, de, de Raad heeft natuurlijk wel uitvoerig gemotiveerd... gezegd daarom en daarom en daarom en daarom. Eh, het, is niet, eh, het is ook een kaskade van, van voorbeelden... en niet alleen maar één of twee gevallen... Uh, en er zijn natuurlijk ook individuele klaargeers uh, die erbij zijn gekomen. We willen na publiciteit. Ja. Het, dat moet je gewoon uh, toegeven. Maakt dus maak ja. Moskovits maak kans in zijn hoge beroep? Want hij is daar zelf erg optimistisch over. Als u, uh, dus u zegt, ik heb de klachten gelezen en het oordeel van, ja. uh, van de Raad van Discipline. Wat denkt u? Nou uh, ja... Ik ben geen profeet en ik uh, heb ook geen. Mijn, mijn glazen bol is ook niet zo geweldig. Dus dat weet ik niet. Maar kans maakt hij natuurlijk wel. Het, het, als, de deken, als, de, als de deken zegt dat uh, moet een juistversing zijn, waarvan dan uh, nog niet nog zes maanden voorwaardelijk. Dus uh, en dan, je krijgt dan zo'n enorme sprong, dan denk ik wel dat hij, uh, dat hij kans maakt. Goed. Theo de Roos, dank u wel. Graag gedaan. Ze waren duidelijk herkenbaar. De hoofdrolspelers in de filmpjes in opsporing verzocht over de rellen van Haarrecht. Leverde ook gelijk 35 tips op, zo dadelijk. De politie in Groningen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen met een groot probleem op de A27. Ja, de A27 is nog steeds dicht van Utrecht naar Gorkum. Tussen Knoop het everdingen en Noorderloos. Er is een auto op een losgeraakte aanhanger gereden. Waarschijnlijk gaat de West weg pas om half negen weer open. Er staat daardoor file de andere kant op op de A27 van Breda naar Utrecht. Voor Lexmond 7 kilometer. Het verkeer kan in beide richtingen beter omrijden via de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De uitzending van Opsporing Verzocht over de rellen in Haren... heeft gisteravond zo'n 35 tips opgeleverd. Het televisieprogramma zond opnieuw beelden uit van de relschoppers. En deze keer waren de gezichten niet onherkenbaar gemaakt. 18 mannen en 1 vrouw werden duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. Wij gaan eens even kijken hoe het ervoor staat. Antonie Hogeveen van de politie Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zaten daar bruikbare tips onder? Zijn er mensen herkend? Daar zaten hele bruikbare tips tussen. Er zijn zeven duidelijke herkenningen geweest. Mensen dus die inmiddels hebben gebeld die zeggen van... Goh, ik zie die in die foto met dat nummer en ik weet dat het die persoon is. Nou, daarnaast zijn er dus veel telefoontjes binnengekomen... dat we denken dat er nog wel meer herkenningen zo meteen... van later vandaag bekend gaan worden. Heeft u dan al meer dan die 35 tips? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb rond het middag of het nachtuur afgelopen nacht contact met de collega's gehad. Uh, toen stond het tel op ongeveer 35 tips. Uh, ik heb vanmorgen nog geen contact gehad, maar ik weet zeker dat het ook vannacht is doorgegaan. En ik heb vanmorgen weer overleg met de collega's wat de stand van zaken is. Dan kan ik me voorstellen, meneer Hogeveen, dat u even wat mensen bezocht heeft vannacht en ze uit het bed heeft gehaald, of niet? Nou, het gaat ons met name om de namen en rugnummers. We willen weten wat de identiteit is van de personen op de foto's. Ja. Uh, deze personen die zullen op een later moment ook, uh, ook gaan bezoeken. Uh, we hebben heel veel mensen waarvan we al wel weten wie er betrokken zijn bij de renaren. Uh, daar gaan we keihard mee aan de slag. Ja, maar ik ik hoop dat deze personen die zichzelf gemeld hebben, ook deze een bekend zijn, ook gaan melden. Ja, toch begrijp ik dat niet. U weet dan uh, wie het zijn op de, op de beelden. Dan wilt u toch gelijk actie ondernemen, weten waarom, hoe en waarom? Dat het doen, alleen je moet alles uh, op zijn tijd doen. En dat betekent dat we nu eerst de identiteit hebben van deze mensen. En echt moeten checken of het ook daadwerkelijk gaat om de personen op te beelden. Daar hebben we even tijd voor nodig en uh, dat moeten we ons gunnen. Dan is er speciale aandacht voor uh, die mishandeling van die bejaarde man. En met die stoeptegel er is ook een beloning uitgeloofd voor uh, de tip die leidt naar de dader. Heeft dat inmiddels iets opgeleverd? Dat heeft gisteravond één tip opgeleverd. Uh, we hopen dat er natuurlijk meer uh, tips komen. Het is een incident geweest binnen eigenlijk al die incidenten die er zijn geweest in Haren. Wij nemen dit incident uh, ja, zeer serieus omdat het gaat om een 84-jarige bejaarde man... die op deze manier dusdanig zwaar is behandeld dat hij langere tijd in het ziekenhuis uh, moest liggen. Ja, we hopen dat we ook zeker hier duidelijkheid in krijgen. Maar die ene tip zou wat kunnen opleveren? Nou, het is in ieder geval interessant genoeg om uh, verder te rechercheren. Uh, we hopen dat naar aanleiding van die tip er nog meer boven water komt waarmee, waar wij mee aan de slag kunnen. Blijft het hierbij of komt er nog weer een nieuwe opsporing verzocht met nieuwe beelden? Nou, Dat sluiten we niet uit. We hebben in totaal ruim 100 uur aan beeldmateriaal. Dat is ontzettend veel. Die beelden worden nog steeds bekeken. Een deel van die beelden wordt ook verder geanalyseerd en opgepoest zodat de kwaliteit beter is. Ja, als we dan weer mensen herkenbaar kunnen maken en we kunnen gebruik maken van het opsporingsprogramma als opsporing verzocht, ja, dan sluiten we dat niet uit. Anthony Hogeveen van de politie Groningen, dank u wel. Het is uh, bijna half acht. We gaan eens even kijken hoe het uh, is in amsterdam Osdorp bij Mark-Robin Visser. Nog altijd koud, vermoed ik, Mark-Robin. Ja, Elias en Kali die hebben uh, samen één dekentje waarin ze uh, vanochtend uh, <laughs> met mij te woord stonden. Zo een beetje zo ingewikkeld, helemaal verkleumd zijn ze uit hun koepeltentje gekomen. En we hebben net even rondgekeken in de voedseltent. Nou, er staat hier wel... Heel veel voedsel, dat hebben jullie gekregen hè? van buren omwonenden? Ja, bewoners eh, van de boer ja. en ook die mensen komen uit een eh, andere stad. Ja. En hebben jullie ook warm eten, want er zijn hier allemaal koude dingen. Maar... Ja, ja, van eh, middags en s'avonds, ja. Ja, ja. ja. Ja, maar goed, uh, Lara, je begrijpt, uh, vannacht was het een gratis vier. Uh, ze hebben het nu al heel erg koud, heb ik begrepen. En uh, ja, de grote vraag is natuurlijk: wat gaat er gebeuren als het straks gaat vriezen? Want ik heb van uh, Elias en Kali begrepen dat zij absoluut geen enkele plek hebben om naartoe te gaan. Kali, you have no other place to go. No, I don't you have no friends to anywhere. Uh, but snow, you know, I stay outside like uh, one year and seven months. Ja. Uh, snij... Hij is al een jaar en zeven maanden buiten. Ja, gebouwd. En wanneer het koud, wanneer het freezes, wat doe je Ik do? As was I go to organization for night nice shelter. I sleep yeah. tonight, then they kick out Dan uh, again. Probeerde een plek te vinden ergens in een shelter. Yeah. but that's very difficult I think that's for. Very, very difficult. Yeah. You know, it's, uh, like uh, it's not normal ja. place. Ja. Yeah. Elias, kan jij nog ergens s nachts naartoe naar een nee. opvang? Nee. Helemaal nergens, ben niet naar een shelter? Nee, ik blijf alleen hier in tent. Ja. ja? Ja. En als het straks vriest ook? Ja, ook. Maar ik ben bang denk vries. vriest. Ja. ja? Ja. Nou ja, Lara, je hoort het. De situatie hier is, uh, je mag wel rustig zeggen, hopeloos. Hmm. Uh, we gaan even verder praten. Mark Robin, dank je voor nu. Met John van Tilburg, directeur van INLIA. Dat is het International Network of Local Initiatives with Asylum Seekers. Meneer Van Tilburg, goedemorgen. goedemorgen. Uh, want u uh, helpt, ondersteunt uh, asylumziekers, uh, illegale en asielzoekers. Uh, de vraag is of dat nog steeds mag. Hè? Uh, als we even het regeerakkoord erbij pakken. Pagina 30. Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particuliere uh, en particuliere organisaties... die individuele hulp bieden, niet strafbaar. Hoe interpreteert u deze zin in het regeerakkoord? Nou ja, in ieder geval dat uh, de regering niet van zins is om hulpverleners, kerk, eh, maatschappelijke organisaties... zoals de onze, strafbaar te stellen voor het ondersteunen van vreemdelingen die in een noodsituatie zitten. En daar ligt onze doelgroep ook, hè, asielzoekers in nood. Uh, maar dat uh, vreemdelingen zelf, asielzoekers zelf, strafbaar worden gesteld zodra ze illegaal worden. Nou, dat is een ongelooflijk merkwaardige uh, gang van zaken. Want men, men weet, en, en, en dat weten we al heel lang dat als je dat doet, dat het leidt tot veel ergere effecten die we echt niet willen in deze samenleving. En dat uh, een hele hoop van deze mensen ja, later toch nog een verblijfsvergunning hebben gehad als we naar het verleden kijken. Nou, op het moment dat je deze mensen strafbaar stelt, dan verdwijnen ze echt in illegaliteit. En dan worden ze echt afhankelijk van mensen waarvan je ze niet afhankelijk wil laten zijn. Hm. En dan worden ze afhankelijk en, en, en, en gevoelig voor misbruik. Voor, voor ja, ja. alles wat je niet wil. Maar meneer Van Tilburg, even naar de praktijk. Hè. Voor deze mensen in dat tentenkamp in Osdok. Wat betekent dat als, als dit ingaat? Nou. Kijk, voor degene die daar illegaal zijn, in die zin dat ze niet meer rechtmatig in Nederland zijn, ze mogen hier niet meer zijn, of dat ze nou wel of niet terug kunnen, maar ze mogen hier niet meer zijn, betekent dat dat ze strafbaar zouden worden gesteld. Ja. En dat betekent ja, dat, dat, betek dat ze dus dan worden opgepakt? Ja, dan kunnen ze worden opgepakt. Ze moeten of een moeite betalen of ze moeten uiteindelijk de gevangenis in. Direct of na, na het niet kunnen betalen van de boete, want dat kunnen ze ook niet, want anders kiepen ze daar niet. En dan? En dan zitten ze in de gevangenis? Wat ja, dan? en dan worden ze weer uit de gevangenis gegooid, de straat op. Maar dan, dan mogen ze hier niet zijn, want, want volgens de regels en in de wetgeving zijn ze dan weer illegaal en, en weer strafbaar. Dus uh, je krijgt een hele visuele cirkel die, die geen oplossingen biedt. En daar hebben we allemaal heel erg voor gewaarschuwd. Uh, kerken, maatschappelijke organisaties, gemeenten, vakbonden hebben gezegd, dit moet je niet doen. Ja. Maar ja, desondanks lijkt men, men horen en zien de blind. Het is geen oplossing voor het probleem, zegt u. Daarbij wil ik ook graag naar uh, de zin die daarop volgt. Daarbij zijn particuliere en particuliere organisaties... die individuele hulp bieden niet strafbaar. Dat betekent, um, althans zo interpreteer ik het maar... dat als u uh, aan een groep een deken geeft... iedereen in die groep een deken geeft, dan bent u strafbaar. Maar als u één persoon een deken geeft, niet. Ziet u ja, dat ook zo? Ik, ik, ik, ik, ik uh, zal, zal dat graag een keer voor de rechter komen verantwoorden... Dat zou, als een hele groep uh, in nood is... En wij vinden dat wij daar hulp aan moeten bieden, zullen we dat zeker doen. Ja, maar dat mag dus ja, niet. Dat is, dat is nee, dus dan ja, dat, een probleem. Dat is dan strafbaar, ja, ik, ik durf te veronderstellen dat men zover niet zal durven gaan. Want uh, dan zou je binnen de kostenkeren de Raad van Kerken ja, strafbaar moeten stellen, de uh, gemeenten strafbaar moeten stellen, organisaties als India strafbaar moeten stellen. Ik denk hebben dat ze die... dat niet aandurven. Maar waarom hebben ze dat woord dan opgenomen in, uh, in een Nou ik denk record. dat het meer een dreiging is dan dat ze daar echt iets mee zouden durven doen? Ja, ze zouden het niet moeten doen, ze zouden niet moeten willen dreigen. Zo moet je geen beleid willen voeren. Hè? Dus dat vind ik gewoon fout om dat zo te doen. Maar ik denk niet dat de zoep wordt gegeten als die nu wordt opgediend. John van Tilburg, directeur van India, dank u wel voor de toelichting.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 Het dodental door Sandy is opgelopen tot boven de veertig en de ravage is enorm. Burgemeester Bloomberg van New York is geschokt door de schade en vergelijkt delen van zijn stad met foto's die zijn genomen na bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Complete huizenblokken die met de grond gelijk zijn gemaakt. To describe it as looking like pictures we've seen of the end of World War II is not overstating it. The area was completely leveled. ...chimneys and foundations were all that was left of many of these homes. Meester Bloomberg, de marathon van New York gaat zondag waarschijnlijk door... ...zegt een van de organisatoren die betrokken is bij de ongeveer duizend Nederlandse lopers. Op dit moment uh, ziet het eruit wat inderdaad uh, zou kunnen. Er zal heel veel werk verricht moeten worden. Natuurlijk het finishgebied, uh, Central Park, waar uh, ja, veel bomen zijn omgevallen. Uh, wat op dit moment nog... Uh, uh, Zeker omgaanbaar is. En ook het straksgebied, bijvoorbeeld, waar uh, nog een laag water ligt. En het is nog onbekend wanneer de metro in New York weer kan gaan rijden.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 Gelukkig zijn er ook nog beelden van hem als we zijn gezicht wel kunnen zien. Op de website van de Opsporing Verzocht staan 50 foto's van relschoppers. Vorige maand gingen honderden jongeren naar Haren voor een Facebookfeest. En dat liep uit, u weet het, op rellen, mishandelingen en plunderingen. PvdA-leden zijn bijeen geweest in Utrecht om te praten over het regeerakkoord. Op de eerste van drie bijeenkomsten gaven pvda leider Samsom en partijvoorzitter Spekman tekst en uitleg. Ik vraag u om mee te doen. Maar de kracht van Nederland heeft altijd gelegen in samenwerking, in onze gezamenlijke kracht. Als wij samen de schouders eronder kunnen zetten, dames en heren, dan worden het vijf historische jaren. En ik zal er altijd voor u zijn. Ik dank u wel. Bijeenkomst leverde weinig kritische geluiden op. Wel werden onder meer vragen gesteld over de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking en het verkorten van de WW-duur. En Samson herhaalde in Utrecht dat hij dat pijnlijke maatregelen vindt. Zaterdag is het PvdA-congres in Den Bosch. Dan kunnen de leden stemmen over het akkoord. Advocaat Bram Moscovic gaat het hoge beroep tegen zijn levenslange schorsing... met vertrouwen tegemoet, dat zei Moscovici in het tv-programma Pauw en man. De Raad van Discipline had onder meer kritiek op de manier... waarop Moscovic zijn cliënten had bijgestaan. Hij zou soms vooraf grote bedragen voor zijn diensten vragen... en dan vervolgens zelf niet komen opdagen bij een zitting. Dat noemt de advocaat overdreven. Er zijn vijf mensen die hebben geklaagd. Ik heb in die 25 jaar, ik denk wel, duizenden mensen bijgestaan...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 Dat komt vooral door de problemen op de A27. De A27 van Utrecht naar Gorkum is nog steeds dicht... tussen Knoppet-Everdingen en Noorderloos. Bij een ongeluk is daar een auto op een aanhanger gereden. De andere kant op staat daar de file. De A27 van Breda naar Utrecht voor Lexmond 7 kilometer. Het verkeer kan in beide richtingen omrijden via de A2. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Hoe combineer je een kostenefficiënte infrastructuur met investeren in innovatie? Door uw infrastructuur onder te brengen bij een strategische partner... en nog op basis van gebruik mee te werken. Zo beschikt u tegen lage kosten over de meest actuele hard- en software. Capgemini deed dit voor RDC Groep... en creëerde zo ruimte om samen klantprocessen te innoveren. Ontdek onze oplossingen op www.capgemini.nl Capgemini. People Matter. Results Count. Voor half acht. Goedemorgen, U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet op nos.nl. Kunt u het regeerakkoord toch voor de zekerheid nog even helemaal doorlezen? Ja, bladzij voor bladzij. Alle 81. De oppositie slijpt ondertussen de messen. Die hebben ze allemaal uitgelezen, vermoed ik. Formeel gaat de Tweede Kamer vanochtend in debat met de informateurs. Henk Kamp en Wouter Bos. over het verloop van de onderhandelingen. Maar de oppositiefractievoorzitters grijpen de gelegenheid aan. natuurlijk om hun pijlen te richten op Rutte en Samson... en dat kerstverse regeerakkoord. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, vermoed je dat um, informateurs voor niet zullen opdraven... of krijgen ze ook nog wel wat vragen? Ja, ze krijgen nog wel een paar vraagjes, hoor. Ze willen alle fracties wel weten of die beëdiging van dat nieuwe kabinet... wordt die nou eindelijk openbaar. Dat is een wens van de Tweede Kamer. Maar ja, daar hebben de informateurs... Joost Vullings, ben je daar nog? Volgens mij... Ik ja, nee. ben er nog. Ja, hoor je nog? Uh, wij horen jou zo. Dus met onderbrekingen. Ik weet niet of er iets aan de lijn gedaan kan worden... Ondertussen. We gaan, het gewoon, uh, we gaan het gewoon opnieuw proberen. Joost. Proberen. Uh, dus jij zegt, er uh, zullen we heus wel wat vragen uh, voorgelegd krijgen. Wat voor vragen zullen dat dan zijn, Joost? Nou, over dit, wat ik zei over de. Uh, het kwam slecht door. Dus over de beediging van het nieuwe kabinet. Er ligt al. Een, een, een wens van de Tweede Kamer, een motie, dus bij meerderheid aangenomen... dat dat openbaar moet zijn, hè? dat de pers, dat de camera's bij kunnen zijn... dat we kunnen zien hoe dat gaat met die ministers en de koningin. Nou, daar hebben de onderhandelaars en informateurs tot op heden niets over gezegd... dus daar willen alle fractievoorzitters wel van weten... Ja, hoe staat dat ermee, horen we dat snel? En ja, misschien wel uh, opvallend genoeg, ze willen allemaal weten... Van waarom staan bepaalde dingen juist niet in het regeerakkoord... D66 bijvoorbeeld, denkt dan aan, aan het uh, straf, uh, strafrechtartikel godlastering. Ja, het feit dat het niet in het regeerakkoord staat... houdt het in dat er dan niets gebeurt of gaat er wel wat gebeuren? En dan denken partijen al snel aan 2007. Toen was er ook zo'n uh, debat na de formatie van CDA, PvdA en ChristenUnie-kabinet. Uh, Ter vroeg is aan Ja, hoe zit het nou met een eventueel onderzoek naar de oorlog in Irak? Is daarover gesproken? Het is wijvels niet waar ik bij was... En ja, toen kwamen we langzamerhand achter dat er wel afspraken over waren. Maar die stonden niet in het regeerakkoord. Dus dat soort dingen proberen ze ook te achterhalen vandaag. Nou, toch Joost, Lara zei het al, zullen ze de pijlen richten op het regeerakkoord. Maar zijn ze dan niet te vroeg? Want officieel is er natuurlijk geen regering, geen regeringsverklaring. En een debat daarover staat ook al in de agenda. Ja, klopt. Maar goed, de meeste oppositiefractievoorzitters zeggen... van ja, kijk, de inhoud van het regeerakkoord is nu eenmaal bekend... En als je dan met z'n allen gaat debatteren, is het ook gek om het er helemaal niet over te hebben. Nee. Dus gaan ze gewoon, uh, nou, toch helemaal. Maar het is wel anders, want ze uh, zit niet in dat gegeven. voor vandaag van de VVD. Dus in feite hebben ze, hij heeft maar tien minuten spreken. Nou, uh, Joost, uh, de, de, de lijn is gewoon te slecht, helaas. Het is heel vervelend, want we willen heel graag horen wat je te zeggen hebt. Omdat we benieuwd zijn wat de strategieën zullen zijn van de oppositiepartijen. We gaan even proberen op een andere manier contact met je te krijgen. Uh, we spreken je zo nog even, Joost. Dank je. Dan ja, gaan we eerst naar Tom van Hek. Tom, goedemorgen helder en duidelijk Klaai, over. Goedemorgen, goed. Ja, super. Nou, dan kunnen we het er lekker over de derde ronde KNVB-beker. Uh, hebben is begonnen gisteravond en twee amateurclubs deden het ja. opmerkelijk goed. Ja, die, we hebben het al in de eerdere ronde. ook over gehad het verschil tussen die topklassen, zeg maar, en, en de eerste divisie is kleiner en kleiner aan het worden. Dat werd uh, duidelijk bij Dordrecht-Scheveningen. Daar won de eerste divisie nog wel Dordrecht met 2-1. rijnsburg Emmen werd helemaal niet gescoord, maar Rijnsburg-Thuis won naast strafschoppen. dus dat was de eerste amateurclub. Amateurclub die al naar de derde ronde ging. En eh, dan gaan we ja. ook hebben. ADO 20. Daar komt hij <laughs> tegen Eindhoven. Dat werd maar liefst 6-1. Ongelooflijk. Na 13 of 15 minuten stond het al 5-0 voor de thuisclub. Echt een blamage voor Eindhoven. En erg leuk, natuurlijk, weer twee amateurclubs. Eh, wat verder nog opviel was dat Groningen eh, van ADO Den Haag gewonnen. Groningen kunnen ze dat wel gebruiken. De Go Ahead Eagles doen het altijd goed in de beker. Grappig gewonnen bij de Graafschap met 0-3. Waar het alweer een beetje onrustig is. Maar met name, inderdaad, die wedstrijd. ADO 20. Eindhoven die zal nog lang nadreunen daar. Eindhoven is natuurlijk niet de grootste der profclubs in Nederland. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Maar 6-1 voor een amateurclub. Ja. Dat is toch een, een vrij historische avond. Dus die hebben een vrolijke avond gehad. Maar die hebben dus, als ik het goed begrijp Tom, in de eerste 15 minuten ze helemaal gek getikt. Ja, en, en vervolgens... Uh, alles, alles wat <laughs> mis kon gaan, bij ging daar mis. En uh, ja, dat gebeurt dan eens in de zoveel tijden natuurlijk. En uh, ja, dat maakte het bijna hilarisch was het hoe Eindhoven verdedigde. Maar goed, neemt niet weg. Uh, even niet goed voorbereid. Even gedacht, het zal mm. wel loslopen, even dit. En dan is het gebeurd. En dat maakt bekervoetbal ook wel uh, heel erg leuk gewoon. Dus vandaag een aantal amateurclubs overigens tegen PSV, tegen Ajax, tegen Feyenoord. Die zullen zich iets minder illusies maken. Sneek maakt zich op voor twee dagen voetbal. Vanavond moet Ajax naar Sneek. Morgen gaat AZ daar naartoe. Maar die zullen toch uh, wat dat betreft wel op hun keyfiever zijn. En normaal gesproken gewoon naar de volgende ronde meegaan. Dan Dennis Igor Sijsling heeft de tweede ronde bereikt op het Masters toernooi in Parijs. Ja. Is hij zo goed? Op de nou ja, dat is wel uh, echt een prestatie omdat hij won. Want dat is natuurlijk wel belangrijk van Dol En er zullen een hoop mensen zeggen, ja Dol dat is toch de nummer 18 van de wereld. Dat is echt een hele goede, hele goede tennisser. Afgelopen zondag nog in de finale van een groot toernooi in Spanje. En die Zijsling die is uh, stiekem een beetje opgeklommen. Nou moeten we voorzichtig zijn. We hebben al eens eerder gedacht dat er jongens echt aan zaten te komen. Schorel ben ik ook eens zo enthousiast over. Over geweest in deze rubriek hebben jullie nooit meer naar gevraagd. Dus, Sommige dus, dingen we, vragen we gewoon nee, We moeten wel voorzichtig zijn. Neem niet weg dat Zeisling echt een enorme sprong op de wereldranglijst gemaakt heeft. Staat 75ste. Robin Hazen staat nog steeds hoog. Maar die heeft nu echt al maandenlang dat hij in de eerste ronde van elk toernooi verliest. Dus kortom, de hoop is wel een beetje op deze Sijsling naar de toekomst gevestigd. Hij heeft een grote sprong gemaakt dit jaar. De komende, met name het jaar, want dit is het laatste toernooi van het jaar, zal een beetje moeten uitwijzen of hij nu wat blijvend hoger in die wereldtop kan gaan komen. Of dat het ook een eendagsvlieg is. Maar met Zijsling eh, bij de mannen en Bertens die een enorme sprong bij de vrouwen heeft gemaakt. Kunnen wij toch een klein beetje optimistischer dan andere jaren vooruitkijken naar een nieuw tennisjaar. Vanochtend speelt hij nog tegen Tip Zarev. Zullen ook mensen denken wie is dat dan? Staat ook in de top 10. Is ook een hele goeie. Dus als hij vandaag verliest, niet meteen morgen vragen zie je wel. Dat eh, gaat zo gesproken Zul. gebeuren. Zullen we niet doen? Doen we het al nooit Tom? Nee, doen we nooit. <laughs> Dankjewel. Joy. Niet alleen schade in de steden in Amerika door orkaan Sandy... ook de economie heeft te lijden. Is de verkeersinformatie eh, bij de AWB Edwin Gerritsen... met grote problemen op de A27. Edwin, wat is er nou toch aan de hand? Ja, de A27 van uh, Utrecht naar Gorkum is sinds uh, vanochtend vroeg dicht, Lara... tussen knooppunt Evening en Noorderloos. Een auto is daar een aanhanger verloren... en er zijn weer andere auto's tegenaan gereden. De ravage schijnt vrij groot te zijn... Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas om half negen weer open gaat. Er staan daardoor files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... voor Afritrelde-Malsen zes kilometer... en op de A27 van Breda naar Utrecht voor Lexmond 6 kilometer. Het verkeer kan omrijden via de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we even terug naar Den Haag, naar Joost Vullings, Joost, want de lijn is hersteld. We hebben ja, goed contact met je. Ja, hele andere lijn Ja, een hele andere lijn. We grijpen terug op oude technieken, maar dat lukt dan ook. De Kamer um, gaat debatteren. Vertelde je net al over dat regeerakkoord, want je zegt al van het is nou toch bekend, het is raar om het dan niet over te hebben. Is, is jou duidelijk wat voor strategie de Kamer dan gaat voeren? Nou ja, het is natuurlijk heel interessant om naar de oppositiepartijen te kijken, want die hebben we natuurlijk een hele lange tijd uh, niet gehoord. Maar het ligt heel erg voor de hand dat de PVV zich heel erg op de VVD gaat richten, want dat zijn nou eenmaal uh, electorale concurrenten. De SP gaat zich dan uh, uiteraard richten op de Partij van de Arbeid... en d 60 en CDA richten zich als, als middenpartijen op, op beide partijen. Maar het is natuurlijk wel zo dat voor PVV en SP oppositie voeren redelijk makkelijk is... want ja, zij, zij vinden, zijn het met heel veel dingen niet eens in het regeerakkoord. Voor andere partijen zoals CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie is het soms wel wat moeilijker. En bedenk denk wel, er zijn negen oppositiepartijen... dus het wordt wel lastig voor ze om op te vallen de komende jaren. Ik heb mijn aantekeningen eens even erbij gepakt, Joost. Van vlak na het presenteren van het regeerakkoord. Uh, daar heeft Siebrand Buma, van uh, de vakvoorzitter van het CDA, aangegeven... dat hij erg geschrokken was van uh, wat er uh, allemaal verkondigd werd in het akkoord. En dat uh, de partijen er eens uh, over na moesten denken... dat ze in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. En dat ze moeten laten zien dat ze bruggen willen slaan. Dat hij het vervelend vindt dat ze uh, niet betrokken zijn bij uh, bepaalde plannen. En dat ze zich vooral in de Eerste Kamer niet rijk moeten rekenen. Ja, dat is altijd ook zeker ook Wat voor heeft dat? Nou ja, dat, dat, dat is zeker een punt dat vandaag ook aan de, aan de orde gaat komen. Dat die partijen wel even laten voelen. Oh, wacht eens even. In de, in de Tweede Kamer hebben jullie wel een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Nee, en die partijen hebben daardoor natuurlijk ook gewoon uh, macht. En ze zullen die ook uh, aanwenden. En ik, ik, ik ga er ook vanuit dat de CVD-partij van de Arbeiders zich ook wel zullen beseffen. dat men af en toe gewoon zaken met die partijen moet doen. Dat bepaalde voorstellen aangepast gaan worden. Uh, met wensen van, van partijen die in de Eerste Kamer de zetels hebben om deze coalitie aan de meerderheid te helpen. Maar we bedenken natuurlijk wel, uh, Mark Rutte is uh, nog steeds uh, leider van een minderheidskabinet. Mm -hmm. Dus ja, hij is dat wel gewend, politiek zaken doen. Ja, Maar, Buma klonk wat gepikeerd, maar jij denkt dat dat, dat wel gaan. Ja, maar je moet natuurlijk altijd wel een beetje boos overkomen. Je ja, ja, ook, als, okay. je, als je een ja. uitlegt. Ja. uit dan Sorry, moet als... je daar niet bij lachen <laughs> natuurlijk. Joost <Nee. laughs> Vullings, dank je wel. Stien voor acht. We gaan naar Sandy, want Sandy, de storm heeft geschiedenis geschreven in de Amerikaanse economie. Twee dagen lang was Wall Street dicht en lag de aandelenhandel op zijn gat. Vandaag heropent de New York Stock Exchange. We gaan erover praten met beleggingsexpert en vermogensbeheerder bij SNS, Corneel van Zijl. Goedemorgen. Goedemorgen. Een shutdown van twee dagen. Hoe uniek is dat? Nou, dat is uh, eigenlijk uh, maar één keer eerder voorgekomen. En dat is dus 125 jaar een shutdown wegens uh, omstandigheden van het weer, natuurlijk. Want 9-11 was de vorige keer, toen ging die zes dagen dicht. Ja. Maar goed, dat is van een hele andere omstandigheden. Dit, dit is toch redelijk uniek te noemen? Ja, dit is redelijk uniek. Dat komt er zo weinig voor uh, dat dat uh, ja, heel erg uniek is. Misschien een gekke vraag, Cornel. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Een uh, uh, knop indrukken ergens? En, en als die weer open gaat, weer de knop opnieuw indrukken? Uh, ja, zoals iedere dag de beurs weer open gaat, gaat die vandaag ook gewoon weer open. Eigenlijk is het een, een, een lang weekend alsof het er een vrije dag geweest is. Het is nog wel zo dat een, een heleboel van die handelaren wat moeite zullen hebben om op hun kantoor te komen. Dus de handel zal nog wel heel erg licht zijn. Ja, en, en um, hoe zit dat met richting geven aan uh, cijfers? En daar gebruiken ze toch meestal ook uh, andere beurzen bij? En ze uh, zijn ja, er even niet geweest of hebben ze in de tussentijd alles in de gaten gehouden en... Uh, is het gewoon zitten en, en handelen weer? Nee, natuurlijk hebben ze alles in de gaten gehouden. Maar je ziet dat het ook wel zijn invloed hier heeft gehad. Uh, de omzetten waren bijzonder laag. Op maandag was het maar uh, 52 procent. Gisteren was het maar 61 procent van de normale volume. Dus ook hier zie je dat de volumes dan gelijk, uh, gelijk opdrogen. Maar we kunnen het uh, prima zonder, want de beurs ging gisteren wel gewoon omhoog. Dus uh, richting bepalen, dat lukt wel. Ja, en zegt u dan van, nou ja, goed, het is een extra weekend. Zo erg is het niet? Of levert ja. dit toch schade op? Nee, voor de, voor de beurs uh, maakt het eigenlijk uh, niks uit. Het betekent dat er geen kopers en verkopers zijn. En uh, ja, als er uh, iemand koopt en iemand verkoopt... is er altijd waarschijnlijk één die spijt heeft en één die blij is. Nou Uf. ja, dat, dat zijn ze dus even niet. Ja. Nee. Wat um, is er in ons land van te merken geweest? Gaalt dit ook door naar, uh, naar Amsterdam, naar Ajax? Nou, we hebben het dus bij de, de omzetten in de, uh, gezien dat die heel erg matig zijn. Maar voor de rest uh, zijn er wel een paar bedrijven in, in Nederland die er enigszins door beïnvloed worden. Uh, we hebben aan de positieve kant uh, Arcadis. Uh, Arcadis was met Katrina al heel erg betrokken met alle uh, schadewerkzaamheden en het opbouwen van nieuwe dijken en dat soort zaken. En ja, je ziet dus dat de beurs heel erg snel is in het uh, verrekenen van dit soort effecten. Dus Arcadis was gisteren ook de grootste stijger met een plus van 4,5%. Dus dit kan de economie en, en, en ja, ook de financiële markten wel een, een, een soort van boost geven? Nou, het, is, het heeft wel een effect als een soort, uh, ja, het klinkt een beetje vervelend, maar als een soort oorlog of, of andere storm inderdaad. En mooi dat, het, uh, dat er heel veel kapot gaat, moet er dus ook weer heel veel gemaakt worden. Zo ja. simpel zit de wereld in elkaar. En dat betekent dus dat je dus een tijdelijke boost weer gaat krijgen van alles wat weer hersteld moet worden. Uh, maar er hebben ook natuurlijk negatieve effecten. Hmm, maar dat is interessant. Want het zou dus, uh, maar goed, het is misschien te ver, te ver uh, <laughs> of te ver doorgeredeneerd. het zou misschien uh, juist de economie wel een, een boost kunnen geven en, en verder aan kunnen zwengelen, zeg je? Ja, de, de herstelactiviteiten zullen duidelijk een boost geven, zoals we bijvoorbeeld ook met Fukushima hebben gezien uh, vorig jaar. Dat uh, betekent dus dat ja, waar, waar wat kapot gemaakt moet worden, moet dus ook weer wat gemaakt worden. Hmm. En dat betekent dus dat je een boost uh, daarvan krijgt. Maar er zijn ook een paar Nederlandse bedrijven die, die echt wel wat klappen krijgen. Aalt heeft bijvoorbeeld 60% van zijn omzet in de Verenigde Staten. En dat is nou net in die regio. Niet in New York, maar wel in die regio. En ja, op het moment dat de supermarkt dicht is, dan betekent dus dat je ook geen omzet draait. Nee. Dus, uh, dat is wel slecht voor die bedrijven. En een, be ja, een bedrijf als Air France, logischerwijs, verdient ook vrij veel op deze uh, route. En dat betekent dus ook, uh, ja, geen vliegtuigen is geen omzet. Nee. We zijn benieuwd naar de gevolgen ook economisch daar in Amerika en daarbuiten. buiten. Corné van Zel, beleggingsexpert en vermogensbeheerder bij SNS. Dank. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Veel over de schade van Sandy in de ochtendkranten. De burgemeester van New York, Bloomberg, overziet de schade. en maakt een opmerkelijke vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Sommige gebieden zijn compleet kaal geslagen. Het enige dat er nog staat zijn funderingen van de huizen, zegt Bloomberg. NBC News meldt dat. En dat is toch een opmerkelijke vergelijking. Maar hij vindt het zelf niet overdreven. Nee, nee. Uh, Misschien refereert hij aan de wijk Queens in New York... waarvan de International Herald Tribune een aantal foto's op zijn website heeft geplaatst. Daarop zijn brandweermannen te zien tussen de resten van huizen... waar eerst de eerste wind overheen gegaan is en vervolgens ook vuur. Hier en daar liggen planken en golfplaten en verkoolde takken. Het enige dat overeind is blijven staan is een groot mariabeeld. Volkskrant meldt dat het CDA en SP in de Eerste Kamer... geen steun zullen geven aan VVD en Partij van de Arbeid... als ze in ruil daarvoor geen inspraak krijgen in het kabinetsbeleid. Hoort u net bij ons ook al. De VVD en Partij van de Arbeid hebben de Eerste Kamer steun... van die andere partijen wel nodig, omdat ze daar samen maar 30 zetels hebben. Zowel CDA als SP hebben, geen, hebben enkele hele grote bezwaren... tegen het nieuwe regeerakkoord. De CDA vindt dat gezinnen met een middeninkomen te hard worden getroffen. SP wil meepraten over de inhoud van het zorgpakket. Volgens Trouw zijn de fractievoorzitters van de drie christelijke partijen niet verbaasd dat er in het nieuwe regeerakkoord weinig rekening wordt gehouden met onderwerpen die zij belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld de zondagsrust en embryoselectie. SGP-leider Kees van der Stijf vindt dat uh, toch teleurstellend. Arie Slob van de ChristenUnie vraagt zich af... of de nieuwe regering wel weet wat een deel van Nederland beweegt. En volgens CDA-voormans Ybrand Buma is het akkoord mager over ethische kwesties. De Telegraaf behandelt in een commentaar de stijging van de zorgpremies. Onder het bedriegelijke mom van eerlijk delen... berooft het kabinet Rutte ascher hiermee de middeninkomens. Al dus de krant. Het is te hopen dat de Kamer alsnog een stokje steekt... voor deze destructieve hersenspinsels is de laatste zin. Zo zo. Ja, en we gaan zo eens even overbellen met VVD-kopstuk Hans Wiegel. Moet maar even blijven luisteren. In de Limburger wordt al nagedacht over de wens van het nieuwe kabinet... om in de toekomst nog maar vijf provincies over te houden. Voor het landsdeel Zuid-Nederland zou dat een samenvoeging moeten betekenen... van het Limburgse volkslied. op. Inmiddels zie ik aan de overkant bij techniek. Hm. <laughs> en dat zou dan een samenvoeging moeten zijn met het officiële, officieuze volkslied van Brabant, meeuw Meeuwis. Ik loop hier alleen in een tusteren stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee. Wij zijn benieuwd hoe dat gaat klinken. Een andere samenvoeging die volgens de krant trouwens ook nog dringend studie behoeft, dat is de fusie van de fly en het worstendbroodje. Een jammer. soort uh, zoete pizza. Geweerder ah. ja. heeft diverse belangrijke regels overtreden, de belangen van zijn cliënten ernstig verwaarloosd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 Kijk voor de actievoorwaarden op ing.nl/slash extra rente. ING, supporter van spaarders. Dit is Radio 1.